Van 9 uur Jan van der Putten met het NOS Journaal Politievakbond ACP vindt dat de organisatie van de Nationale Politie op de schop moet. De bond reageert op een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat agenten ontevreden zijn over de grote teams waarin ze tegenwoordig werken. Die teams bestaan uit 60 tot 200 mensen en hebben te veel leidinggevenden, zeggen de agenten. Daardoor zou de afstand met de burger groter worden. Volgens de ACP is het juist in deze tijden van terreurdreiging belangrijk dat agenten zichtbaar zijn in de wijken. In de provincie Groningen staan te veel huizen met zonnepanelen. Die leveren samen zoveel stroom terug aan het elektriciteitsnet... dat het systeem overbelast raakt, meldt de Volkskrant. Huishoudens met aardbevingsschade kregen als extraatje van de NAM... 4000 euro om te besteden aan energiebesparende zaken. Het geld is massaal gebruikt om zonnepanelen te kopen. Volgens netbeheerder Enexis zijn de problemen inmiddels opgelost. Maar dat wordt in de krant tegengesproken... door een installatiebedrijf in Groningen. Terreurgroep IS heeft het testament gepubliceerd van een van de aanslagplegers in Brussel in maart. Khalid El Abakrawi, die zich opblies bij het metrostation Maalbeek, schrijft in het testament over zijn afkeer van de westerse maatschappij. Zo hebben landen in het westen volgens hem geen respect meer voor vrouwen. Hij noemt als voorbeeld shampoo reclames van naakte vrouwen op elke hoek van de straat. Verder haalt Bakrawi uit naar zaken als prostitutie en het homohuwelijk.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 Het weer nog veel zon voor 22 tot 27 graden. Morgen 25 tot 30. Woensdag kan het 34 graden worden. En dan is er kans op een onweersbui. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam... tussen Naarden en Klopend Maardenberg 5 kilometer. A2 Amsterdam in de richting Utrecht... tussen Klopend Amstel en Klopend Holendrecht 4 kilometer. En verderop richting Den Bosch bij Klopendijl 3. A4 Rotterdam richting Den Haag... tussen Den Hoorn en Rijswijk Centrum 5 kilometer file. Verderop richting Amsterdam 4 kilometer... tussen Schiphol en Dorp Op de rijbaan richting Den Haag op de A4... Er staat voor Klopend Prins Klausplein 6 kilometer... Aan ongeluk en er is één rijstok dicht. Op de A9 maar richting Amstelveen tussen Uitgeest en Kloopendvelsen 8. En op de A12 Utrecht in de richting Arnhem bij Maarn 3 kilometer aan ongeluk. Wel zijn de rijstokken weer vrij. En op de A27 van Utrecht richting Breda bij Noordloos 6 kilometer file en verderop 2 kilometer bij Werkendam. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Cap en Pharrell Williams zijn dat. Het is Haarlem 105 en CFM. Leuk dat je luistert. En uh, het is drie uur geweest. Dat betekent dat we twee nieuwe CFM'ers tegenover ons hebben zitten. Uh, Roy en Fred. Fred, goedemiddag. Goeiemiddag, Melvin. Radio bij CFM is dit de eerste keer live vanuit de strandtent? Uh, voor mij wel in ieder geval. En hoe is het voor jou, Roy? Voor mij niet. Nee. En jullie komen voor jou niet, jij ja, ja, ja, ja, vervent strandtentbezoeker. Ja. We gaan uh, de komende twee uur samen vullen. En zometeen hebben we onder andere een artiest uit Zandvoort, Michael Knubben. Ja, nou ben ik een echte, echte Haarlemse mug. Kennen jullie, jullie kennen hem ongetwijfeld wel. Kunnen jullie iets meer over Michael vertellen? Ja. Uh, ik denk dat uh, Roy daar uh, meer in thuis is. Ja, Michael is een, een, een, een, vooral uit origine een stratenmuzikant uit Duitsland. Ja? En uh, ja, hij heeft uh, nu de afgelopen drie jaar uh, een Roots Country en Blues concert hier in uh, Zandvoort georganiseerd. En ja, het is een hele leuke, leuke aparte sound die hij speelt. Dus uh, ja, we gaan het zo meteen allemaal horen, want hij heeft wel muziek bij zich. Ja, precies. Ja, en uh, het is ook een soort afscheid, heb ik begrepen. Ja, dat klopt inderdaad. Hij gaat weer uh, terug verhuizen uh, te naar, naar, uh, Am naar Amsterdam, hoor je mij. Uh, naar uh, Duitsland. En uh, ja, dit gaat een, uh, ja, een afscheidsconcert worden komende... Volgende week of over twee weken. Ja. Dus uh, heb je zakdoetjes meegenomen of valt dat nog wel mee? Ik ga zeker zakdoetjes meedelen. <laughs> Het is uh, een, uh, een hele aardige man en uh, hij gaat zeker uh, gemist worden hier in Zandvoort. Groot gemist van Zandvoort, maar zometeen is hij hier nog wel. Michael Knubben, voor je zometeen op haar 105 en CFM. Maar nu eerst Bestel met Good Grief. What's je do?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 What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? It's so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 Studio. En inmiddels hebben we ook een hele volle Stoestu studio. Want we hebben hier van ZFM, Roy en Fred. En ook nog eens een zandvoortse artiest. Michael Knubbe, goedemiddag. Helemaal, uh, ja, in, langsgekomen in je eigen dorp, hè? Sorry? Uh, lang, uh, langsgekomen in je eigen dorp is dit, hè? Thuiskomen. Zandvoort. Ja, Zandte. Ja. <laughs> Rudy Ru Ru ondertitel voor me. <laughs> ja, het, is, het is een beetje rumoerig. Hier. Ja. Ja, komt een, ja, dat krijg je met live op locatie. Ja, je, ik heb begrepen dat je afscheid komt nemen van Zandvoort. Ja, dat klopt. Uh, in in uh, vier weken. Ja? In vier weken gaan we terug naar Duitsland, naar Frankfurt En uh, hebben hier, mijn vrouw en ik hebben hier uh, negen jaar gewoond. En dat uh, was echt leuk, maar omdat we nu een kleinkind hebben, uh, wil mijn vrouw toch graag terug. Dus dan, ja. uh, gaan we nu maar uh, weg. Ja? Met pijn in het hart zandwoord opgeeft. Ja, hoe zeg je, met één uh, wende en één uh, lachende ogen. Mm -hmm. uh, op de ene uh, kant zijn we toch echt uh, kijken wij naar uit, rustig aan. Mm -hmm. Maar op de andere kant wil je toch een beetje verdrietiger Maar Omdat het klaar ja, is zo leuk hier. Het is ja. Printen hier. Dus um, uh, zijn de twee. Ja, ik peilde het net al even bij Fred en Roy, maar je bent echt een hele bekende artiest in Zandvoort. Ja, ik, ik heb uh, heel lang in de Wapen van Zandvoort gespeeld, samen ja. met uh, Johan van Sta, hij is helaas overleden uh, laatste jaar. Um, en vijf keer al heb ik die, uh, samen met On Air Events, die uh, American Roots Blue Country Blues concert ja. gedaan in de, de Krocht. En dat was in het begin een beetje moeilijk, maar dan de laatste keer was het echt heel succesvol. En Twee keer was ik ook met mijn eigen band Hazel Bell hier. Um, ja, dat ging echt goed. Welke erfenis laat je zo meteen achter hier in Zandvoort? Uh, nog, nog een keer? Welke erfenis, wat, wat laat je de Zandvoorters na op muzikaal gebied als je zo meteen vertrekt naar Duitsland? Uh, ja, ik denk, kan er meer gebeuren Het beetje... De, de publiek is er al en ik denk mm -hmm. dat die so, Bijvoorbeeld Jess in Zandvoort doen echt heel goede dingen. Ik vind dat, dat Zandvoort met de krocht een heel mooie um, plekje heeft voor, voor verschillende vorm um, van muziek En um, ik vind een beetje meer kan er beuten gebeuren mm Het -hmm. is altijd leuk, de Dinge, de, de festivals die buiten gebeuren Maar zijn beetje... Een beetje te veel is die de oogmerk op party, yeah. maar ik denk dat het ook heel goed kan doen met een, met een beetje waar je een beetje meer luisteren publiek heeft, maar ook party en luisteren, maar yeah. niet zo alleen als de party. Want als je naar nou de festivals gaat hier beuiten na twee drie uurtjes heeft je toch veel, veel dronken mensen daar mm -hmm. dat, is een beetje, maar... <lacht> dat kan, da, yeah. maar ik denk het kan ook die andere kant, op. dat yeah. kan zou ook leuk zijn. En de Musikpavillon is echt een that's a joke. Whoever had that idea. Dit is zoet. Roy, kan je dit yeah. verhaal beamen? Ja, nee, dat kan ik zeker. Um, ja, wat Michael ook bedoelt is... De 30, uh, 30 juli gaat hij uh, samen met uh, On Air fans een uh, heel leuk concert organiseren bij het Wapen van Zandvoort. Onder de boom. We hebben een hele oude yeah. boom uh, op het Gassersplein staan. En uh, daar komt, uh, ja, daar komt uh, Timmy and Friends uh, optreden. Toch, Michael? Ja, yeah, uh, Timmy, Timmy, Timmy is een oude vriend van mij. Uh, yeah. Hij komt van Hamburg en hij is... Um, uh, He is heel goed. Uh, deze keer is het um, altijd was het in de kroeg om, om naar te luisteren, maar deze keer is het omdat het ook de laatste keer is. Het is uh, meer party. Yeah. Er is party, maar je kunt ook luisteren, maar het is ook een barbecue uh, samen met het konzert. So je kunt naar de muziek luisteren, maar je kunt ook praten, je kunt ook uh, drinken, whatever. En mm -hmm. omdat um, ze... And ze spelen um, authentische uh, authentic country-muziek en uh, ze zijn het gewoon te spelen voor voor het publiek dat er lustig maar ook voor het publiek dat er dringt. Er spelen Bikerfestivals en uh, Honky Tonk Festivals, Trucker Festivals. So, het is een echt goede band met, met, met al dingen, met pedal, steel, guitar. De zanger um, is echt leuk. Ja, en ik ga ook een beetje spelen en dan ja. een paar liedjes samen met Ja, en, en vandaag jongen. helaas niet, want ja, we zien het al, we zijn in Zandvoort, er staat wind, hoge golven. Ja, dan vang je snel een kouwtje op. Dus, uh, maar je hebt wel voor gezorgd dat we twee nummers van jou kunnen gaan draaien. Uh, je hebt ze specifiek uitgekozen als afscheid voor Zandvoort. Wil je zelf de eerste inluiden waarom je voor dat nummer hebt gekozen? Ja, de eerste, de eerste ben ik, dat is een lied, dat heb ik voor mijn vrouw geschreven. En, uh, en, en het is leuk omdat het ook een beetje in de country richting gaat... En uh, de tweede is uh, Merle Haggard, The Seeker, omdat het een beetje zo is wat de mensen kunnen verwachten van uh, Timmy Timmermans in France. Laten we een, gaan idee. luisteren. De eerste is Annette, geschreven ja, voor je vrouw. Precies. Sweet summer dress, look at her legs, heaven has blessed. watch how she rolls, rocking her hips, and try to see her with me. En ik geloof dat we elkaar volgen, no matter what we hebben Je hebt de closest bloody love song that I know. Prachtig nummer van Michael Knubben, geschreven voor zijn vrouw Annette. En hij is hier te gast in de studio. Bijzonder nummer en een mooie afscheid voor voor denk ik ook. Ja, ja echt. En uh, uh, ja, we komen toch terug, ook voor vakantie of zo, maar ja, we gaan echt, uh, echt terug, terug, mm -hmm. terug, terug, ja. En al het goede komt in tweeën, zeggen ze. Je wilde nog een nummer laten horen. Ja. En het is niet van jezelf? Nee, dat is, uh, dat is een nummer van Merle Haggard, maar dat geeft een heel goede indruk uh, wat de mensen kunnen verwachten van Timmy and Friends. Ja. En de evenement zelfs is op 30, ju 30 juli in, the, uh, in het Wapen van Zandvoort. Fast yeah. Toys is playing Team En er is een barbecue, is het 15 euro euro voor de barbecue. En uh, ja, we hopen dat echt veel mensen komen. En uh, een leuke party met ons uh, samen vieren. En, uh, yeah. Nog één groot feestje met Michael Knug. Ja, Ik wens je heel veel succes met bedankt, de verhuizing. En we hopen je natuurlijk graag in Zandvoort terug te zien. Ik denk dat dat ook geldt voor Fred en Roy. Bedankt. Zeker ja, weten. Zeker. Zeker. Zeker. Nog een laatste boodschap uh, <laughs> voor Michael. Ja. Michael, bedankt voor je mooie muziek in bedankt. bedankt. Dankjewel. En we gaan luisteren naar Merle Haggard met The Seeker. I am a seeker A poor, simple creature There is none weaker than I am I am a seeker And you are a teacher You are a reacher So reach down Reach out and lead me Guide me Keep me in the shelter of your carriage day, I am a seeker, and you are a keeper, you are a leader, won't you show me the way? I am a vessel that's empty and useless. Be a winner, you. Wash my sins away. I am a seeker, and you are the teacher. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Uh, hier is uh, het nieuws. Uh, het eerste nieuws uh, komt, uh, is afkomstig uh, uit Heemskerk. Er zijn afgelopen twee dagen uh, ja, weer bussen bekogeld. Uh, gisteravond gebeurde dat onder andere in uh, de laan van Assenburg. En er is onderzoek gedaan, maar er zijn geen sporen gevonden van de bekogeling. Er zijn gelukkig in beide gevallen geen gewonden gevallen. Maar in één van de bussen zaten wel passagiers. En ja, of er maatregelen gaan komen is nog onbekend. En het volgende nieuws is uit, uit Haarlem. En dat is in de Ermostraat. Ermo -straat. Ermo straat in Haarlem is vrijdagavond bij een ruzie een gewonde gevallen. De aanleiding van de ruzie is niet precies bekend, maar het was wel uh, goed mis. Meerdere politiewagens en traumahelikopters kwamen namelijk op de ruzie af en uh, ja, het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en daarnaast is er uh, uh, wel een persoon aangehouden. In Hillegom is gisteravond bij een aanrijding een fietser gewond geraakt. En, en het gebeurde op de kruising van de willemina En de van de Enderlaan. De auto heeft zelf, uh, ja, heeft zelf schade opgelopen aan de bumper, motorkap en aan het voordaan. De fietser is overgebracht naar het ziekenhuis en de politie doet nog onderzoek. Even kijken, en nu gaat het uh, schermpje even voorbij.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 En hebben de service een alternatief uh, wanneer de zee uh, uh, ja, een dag niet uh, gunstig is. En uh, tot zover het nieuws. En dan nog het weer. Vandaag is er een mix van zon, wolken en vooral in het binnenland enkele buien. Het wordt 17 tot 19 graden en er waait een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Vrijdag blijft het droog, zon en bewolking wisselen elkaar af en het wordt iets warmer dan vandaag. De middagtemperatuur varieert dan van 18 tot 21 graden. Het 023 nieuws, vind je ook? Op haarlem105.nl en je mobiele telefoon. Haarlem 105. Verkeersinformatie. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Afrit Schoten 5 kilometer. En richting Amsterdam staat 6 kilometer tussen Naarden en Muiden-Oost. Op de A12 Arnhem richting Utrecht 5 kilometer file. Tussen de de Lunetten en Oude Rijn. Tussen Breda en Roosendaal en tussen Nunspit en het Harde rijden geen treinen door aanrijdingen. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur tot zover de verkeersinformatie. Haarlem 105 in Haarlem en Heemsteden ook via KPN digitaal, op kanaal 388 en overal ter wereld op haarlem105.nl. Met Benediction, Haarlem 105 en CFM live vanaf de haven van Zandvoort. En dat betekent ook dat we veel live artiesten hebben. Zoals Jurre van der Linden, die staat nu op de speelplaats. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zou zeggen, uh, laten we gewoon meteen beginnen met muziek. Verras ons. eerste nummer is Nothing Yet. So the long I've been wondering where you've gone and why you've been. And if you see me, do the things that made you think of Dreams, things that you wanna be. Crossed your mind recently lay. If I'm truly honest with you, I hope I'm with you in those dreams. Take me with y'all in the old dream Take me with y'all, we could do anything Take me with y'all, with be holding hands Take me with y'all, I hope you've never planned Yeah Nothing, yeah na na na na na na nothing Love goes on and you're telling me People are changing constantly And then you're asking me If I would stay the same For the time that I'm with you I hope that I don't change too Cause baby I'm loving you And you are the best thing of my life Take me with you in your dreams Take me with your Wicked could till and Take me with you we be holding hands Take me with your Just take me with you in your dreams. Take me with you, we could do anything. Take me with you, we'd be holding hands. Take me with you, I hope you've never planned, yeah, and nothing. Jurre van der Linden, vorig jaar winnaar van de Gitaarlem Talent Award. Ik zou zeggen, kom er snel bij. Kom deze kant op. En dan gaan we het eens dus even hebben over jouw muziek. Want uh, een jongen van 18 jaar, die al uh, ja, toch al goede zes jaar muziek maakt. Daar willen we natuurlijk meer over weten. Dat wordt wel een hele onderneming om hierheen te komen. Kom natuurlijk zelf met gitaar. Zet hem voorzichtig neer. En dan gaan we zo meteen eens even vragen waar zijn voorkeur van muziek nou uitgaat. Want Jurre, goedemiddag. Ja, die microfoon mag je in praten. Je maakt al vanaf je twaalfde muziek en ja. Uh, ja, je voorkeur gaat uit naar muziek van de jaren zestig, zeventig en tachtig. Ja, dat klopt. Waar komt die fascinatie vandaan, joh? Ja, ik weet niet. Dat is toch gewoon uh, muziek die ik zelf heel mooi vind. Ik uh, ben zelf van de huidige muziek, vooral de DJ-muziek vind ik zelf niet zo uh, mm -hmm. zo leuk. Dat komt natuurlijk waarschijnlijk zelf ook wel doordat ik zelf een instrument speel. Ja. Dus dan heb je toch meer, uh, ja, toch stiekem een beetje meer voorkeur voor die muziek die wat meer met de gitaar en uh, ja, en piano is. Zelf luisteren wij in de auto altijd uh, Golden Earring en Pink ja? Floyd en dat soort. Ja, dat blijf je toch op een of andere manier bij. Dat ga je dan heel erg waarderen en ik vind het ook hele mooie muziek. En ja, dat groeit gewoon en dan uh, kom je nieuwe dingen tegen. En ik denk dat iedereen gewoon uh, ja, ook een beetje zijn eigen voorkeuren heeft voor muziek. En uh, nou ja, bij mij uh, rolde dat toevallig uit op Simon Garfunkel en uh, Pink Floyd, Golden Earring. Zijn dat ook de mensen die jou inspireren als je nu je eigen nummers schrijft? Of zoek je uh, dan toch meer je eigen weg op? Ja, dat is een beetje lastig te zeggen, want uh, <laughs> ik doe altijd een beetje mijn eigen dingen in dat opzicht. Um, ja, ik haal zelf niet. Ik probeer mensen niet echt na te doen. Mm -hmm. Dus ik vind het uh, altijd. Ik heb altijd een beetje een hekel gehad aan, uh, ja, aan mensen echt copy paste zeg maar. Ja. Ook als ik koffers uh, speel van andere uh, groepen... dan probeer ik het ook gewoon op mijn manier te doen. Het is gewoon mijn versie van dat nummer. En dat het dan natuurlijk van Condonering is geweest... en dat het van Simon Garfield is geweest, dat is natuurlijk logisch. Maar ja, weet je, je kan die mensen ook niet nadoen. Het zijn nee. andere mensen met een andere stem... Uh, met, met veel betere vaardigheden op een gitaar bijvoorbeeld... dan jij dat nu hebt. Dus dat kan je nooit 100% copypasten, vind ik. En ik vind dat ook niet... Ja, natuurlijk is het knap wat je doet, maar ook weer niet. Snap je? Ik bedoel, het is een beetje dubbel. Ja, dat gaat je goed af... Want uh, vorig jaar won je, won je de Gitaarlem Talent Award. En uh, een van de juryopmerkingen die je kreeg. Daarnaast dat je prachtige muziek maakt natuurlijk. Was van ga nu vooral meters maken. Hoe is dat gegaan afgelopen? Ja. Ja, ja ik weet niet. Ik ben gewoon een beetje mijn eigen ding blijven doen. En dat is, dat is voor mij gewoon. Kijk ik vind muziek maken gewoon heel leuk. Mm -hmm. En het belangrijkste voor mij is dat je. Voor mij vooral zelf is dat je gewoon mensen. Kan emotioneren met muziek. Of kan blij maken met muziek. En. Het bijzondere aan muziek, vind ik, is dat je dus mensen echt kan raken. En door middel van iets wat jij doet. Nou ja, en dat vind ik altijd zelf gewoon niets leukers dan dat doen. Uh, mensen entertainen met mensen spelen. En soms ook van mensen hele verhalen horen. Ik heb wel eens een keertje gehad dat ik Halleluja speelde. En dat iemand achteraf naar me toe kwam die zegt... Oh mijn god, die speelde Halleluja. En ik denk, oh nee, wat heb ik nou verkeerd gedaan? En hij zegt, dat was het nummer op mijn moeders verjaardag. Hij zegt... En hij zegt, je speelde het. En ik had net het idee dat mijn moeder hier weer was. En toen dacht ik, ja, weet je, dat is, waar, dat is toch stiekem wat je elke keer een beetje hoopt te bereiken. Dat je mensen herinneringen laat ophalen. Dat, dat mensen zich, zich geëmotioneerd voelen. Heel vrolijker van worden. Dat zijn gewoon hele bijzondere dingen die je met muziek kan doen. Meer dan alleen het spelen van het liedje. En uh, Roy, ben jij uh, Jure al tegengekomen in Zandvoort? Want... Uh... Nee, eerlijk gezegd nog niet. Dan lijkt me dat wel hoog tijd. Nou, je bent nu in Zandvoort, dat is dan de aftrap. Maar dat lijkt me dan meteen een, een succesvolle start van een toertje hier uh, langs het strand. De eerste stap is gezet, ja. inderdaad. Ja. Ja. Nou, well, uh, geef je kaartjes zo meteen. Misschien kunnen we wat uh, regelen hier in de stad. Ah, je weet het ook. Kijk eens dan. We Die doen leek. meteen uh, zaken hier op de Radio Haarlem 105 en CFM. En je zei het net al, ik wil graag mensen raken met mijn muziek. Je hebt ook een uh, protestnummer geschreven. Dat is ook ja, wel iets voor uh, grote artiesten uit de jaren zestig. Toen uh, was het een heel sjouw volgens mij, protestmuziek. Ja, dat klopt wel, ja. Heel veel nummers uit de jaren zijn ja. natuurlijk ook echt uh, protestliederen. En uh, ja, ik was zelf gewoon een keer ontzettend uh, boos en uh, ook wel een beetje geëmotioneerd over wat er natuurlijk gewoon in de wereld gebeurt uh, de laatste tijd. En uh, de laatste maanden wordt dat alleen maar uh, erger en erger. En dat maakte mij op een gegeven moment uh, gewoon heel erg boos over wat ik zag. Dat ik dacht, waarom doen mensen dit elkaar aan? Wat is, waarom zou je dit doen uit, een, uit naam van bijvoorbeeld een geloof? Dat, ja. dat rechtvaardigt niet alles. En nou ja, toen kwam eigenlijk dit er een beetje uit uh, als uh, reactie daarop. Ja, want je bracht het begin jullie uit. Maar het ja, is klopt, misschien het is afgelopen. vandaag wel actueler dan ooit. Wat het net het nieuws ja, afgelopen werd. Ja, het, ik, ik vind het elke keer... Uh, Heel vervelend hoe actueel het, uh, het blijft eigenlijk. Mm -hmm. Want je hoopt dat dit soort dingen gewoon uh, overgaan. Laten we het gaan draaien. Jouw protest om tegen ja, geweld. Uit naam van het geloof. Of voor Absoluut. je eigen idealen. Maar ook in alle jaren. Niet specifiek mm -hmm. nu. Kijk nu is het natuurlijk, zweven naar de aanleiding zeg maar. Naar de aanleiding ja. van. Maar het is natuurlijk eigenlijk van alle jaren en alle tijden. En als je naar de geschiedenis kijkt is het ook niet iets nieuws. Uh, maar ook toen was het... Iets verschrikkelijks en dat blijft het steeds. Ja, laten we gaan luisteren naar Lament, Lemmend, moet ik het zeggen? Lemmend, oké. Okay. En zometeen horen we jou ook nog live, maar dit is jouw eigen protest song. Hij komt eraan hoor. Het is een... I will never understand that this life was planned and that you've gone away, that you don't respond on anything, people shoot each other dead, stab each other in the back, you can't express what you think of it, you will be killed for it. Your life was bland And that I cruelly Became met zijn eigen protest om Lemon hier op Haarlem 105. En ondertussen heeft hij de tijd gehad om terug te hopelen naar onze speelplaats. Jurgen, je gaat nog één nummer live voor ons spelen. Wat gaat dat zijn? Het It's a special place Hear the roaring of the sea. You can do whatever you like. I hope some. Cause well, that's your heart some quality time Jure van der Linden, dankjewel. Prachtige ingetogen nummers. En uh, heel veel succes in het komende jaar met dat meters Maar als ik iets hoor, dan moet dat helemaal goed komen. En zometeen meer 023 op het strand. Harlem 105 en CFM hebben de krachten gebundeld. En dat gaan we zometeen ook doen. Tijdens hey het uh, Nationaal Kampioenschap Boulevard Haring proeven. Zoiets. Het voor hun nogal Dat komt goed. Man, she saves a little bit of money Won't oh, have to drop too far Just cross the border and right into the sea You and I both get charged see what it means to be living People in a fast car Fast enough rush, gonna fly away Blue met Fastcar hier op H105 en CFM. Het is bijna tijd voor het nieuws. En daarna gaan we dus haring testen. Vragen aan Vet en Roy. Hoe rust ja. jullie wel haring? Uh, ik wel. Ik ook? Graag ja. duifjes. Lekker. Of een broodje. Zonder, zonder graad. Dat is niet altijd zonder graad.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 is niet van korte duur. Laat de snotmen komen met nachten uit mijn dromen. Gooi alles van je af zonder een pardon.